Grand Slam. Slam. Slam. Slam. Grand Slam. Ah, Felix Jens samen met de Duitse Leonie. Lekker plaatje, dit Waking Up hier bij Slam. Het is een nieuwe Grand Slam. I Even alsof Koens deze track heeft gemaakt. Lekker zeggen, Felix Jane, Leoni, allebei uit Duitsland. Waking up de nieuwe Grand Volgend uur maken we een bekend de nieuwe mix maar op de Track of the Week. En zometeen Juliet Sicora in de mixenuur. uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cancino.nl.